9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. ABN AMRO schrapt de komende drie tot vier jaar 2350 arbeidsplaatsen... waarvan 1500 via gedwongen ontslag. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarscijfers. ABN AMRO boekte een winst van bijna een miljard euro, ruim 600 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het betere resultaat is het gevolg van hogere opbrengsten en lagere kosten. En toch moeten er mensen uit om, zoals de bank zegt, de efficiency te verbeteren. Aan de aandeelhouders wordt een interim dividend uitgekeerd van 200 miljoen euro. FNV-bondgenoten is geschokt door het aangekondigde ontslag. Door het schrappen van ruim 2000 arbeidsplaatsen wordt het kind met het badwater weggegooid. ABN AMRO heeft juist mensen met ervaring nodig om de dienstverlening te verbeteren. Al dus FNV-bondgenoten. De Japanse premier Naoto Kan is zoals verwacht afgetreden. Hij had in juni al aangekondigd dat hij zijn functie zou neerleggen... zodra drie wetten over onder meer duurzame energie waren goedgekeurd door het parlement.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 Amnesty International veroordeelt de twee strijdende partijen in Libië. Volgens de organisatie respecteert geen van beiden de mensenrechten. Amnesty sprak met getuigen, die hebben gevochten aan de kant van Gaddafi. En die zeggen dat ze zijn opgesloten in overvolle gevangenissen en zijn mishandeld. Aanhangers van Gaddafi hebben zich volgens Amnesty schuldig gemaakt aan verkrachting van gevangenen. De BBC en Al Jazeera melden dat er deze week nog een groep van 25 politieke gevangenen is geëxecuteerd. Een man van 53 uit Hoensbroek is vannacht op brute wijze mishandeld en bestolen. Voorbijgangers zagen hem rond vier uur hevig bloedend over straat strompelen... in het daarbij gelegen dorp Schimmert en waarschuwde de politie.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 Het weer nog in het oosten is nog droog. In het westen regen. Het wordt maximaal 27 graden. Vanmiddag trekken stevige onweersbuien over het land. Vanaf morgen wordt het koeler met maxima van 19 graden. ADB verkeersinformatie De buien in het zuidwesten van het land, bij Rotterdam en Den Haag... zorgen daar voor een aantal files. In de rest van het land valt het relatief mee. De meeste files staan bij Rotterdam. Bovendien is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... bij de Benelux tunnel. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dat vast op die A4 zelf. Daar, voorknopend Benelux staat 3 kilometer. En daardoor ook op de A20 in beide richtingen. voorknopend Ketelplein, 3 kilometer. Dan de spoorwegen, tussen Nunspeet en Putten rijden voorlopig geen treinen maar bussen door koperdiefstal. De vertraging dat traject tussen Zwolle en Amersfoort kan oplopen tot een uur. Voorlopig kunt u het beste omreizen via Deventer. Soldaat van Oranje de musical.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 Goedemorgen, staatssecretaris Bleker van Economische Zaken gaat zorgen dat rivier de Eems weer schoon wordt. Premier Kan van Japan is afgetreden en in Libië wordt er nog steeds zwaar gevochten. Maar de overgangsraad denkt ook alweer verder. Die typische hoofdstad Tripoli maakt zich weer op voor een dag van spanning en straatgevechten. Hoewel het vannacht relatief rustig was. Troepen van Gaddafi blijven zich verzetten tegen de opstandelingen. Toch verplaatsen die opstandelingen hun politieke leiding naar Tripoli. Kondigde een minister uit die Nationale Overgangsraad aan. Ik proclaim het begin van het werk van het executive office in Free Tripoli as of dit moment. Maar op dit moment zit de overgangsraad in het vrije Tripoli, zegt minister Ali Tarhouni. In Tripoli was het zoals gezegd vannacht rustig. Vertelt ook verslaggever Hans-Jaap Melissen. Gisteravond is er nog gevochten bij een bepaalde wijk. En er wordt ook huiszoeking gedaan. met Abu Salim. Daar gingen verhalen over dat daar ja, familie zelfs van Gaddafi zou zitten. Sommigen zeiden zelfs Gaddafi zelf. Dat lijkt mij buitengewoon onwaarschijnlijk.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 Ze dus hebben we ook checkpoints om die wijk opgezet. Ik ben daarbij geweest als ze mensen uit de auto haalden. om te controleren of dat misschien rechternaf ja, die vertrouwen waren. En dat is de manier van handelen in Tripoli. Maar buiten Tripoli hè, zijn er nog allemaal verzetsharen in verschillende plaatsen. Zeker aan de kust bij Sert, uh, de geboortegrond van Gaddafi... daar wordt gevochten en ook nog verder oostelijk. Ja, en um, in de stad is het dus onrustig. Je hebt er al veel over verteld natuurlijk. Um, de opstandelingen proberen die stad natuurlijk wel zo goed en zo kwaad als dat gaat in handen te krijgen. Gaan ze daar al wat gestructureerder in te werken? Kun je dat merken? Nou, ik denk dat er elke dag misschien iets meer structuur in komt. Alleen, ze blijven voor verrassingen staan... Dat sluipschutters ineens opduiken, wat ik gisteren zelf heb meegemaakt... Uh, van een uh, groot hotel waar ik even ging lunchen onder de vuur kan te liggen... vanaf de overkant een lege kantoorgebouwen. En dan kun je daar op het dak gaan staan. En soms zijn het wel een soort zelfmoordmissies misschien, maar... je kunt dan heel veel media-aandacht ook krijgen voor je ja, acties. Maar los daarvan zijn er ook heel veel sluitschutters actief... die er meer op uit zijn om mensen gewoon meteen te doden. En dat gebeurt ook gewoon. En in de buurt waar ik logeer, ik zit niet in een hotel... Daar zijn de afgelopen 24 uur twee buurmannen in dezelfde straat neergeschoten op twee plekken in de stad. Dus ja, die onrust voor dat, over dat soort zaken neemt natuurlijk wel toe onder de mensen die zich eerst bevrijd voelen. Ja, en dat, dat helpt natuurlijk niet om het dagelijks leven weer op gang te laten komen. Nee, maar dat gebeurt wel iets meer. Ik zie alweer iets meer winkels opengaan. Dat was in eerste instantie waren dat, wat supermarkten, daar heb je ook de meeste behoefte aan. Aan de andere kant, bij mij om de hoek, tegenover de supermarkt is een schoenenwinkel, die is ook overgegaan. Oh. Dus ja, meer mensen durven iets te doen in wijken waar ze iets minder last hebben gehad van Gaddafi-aanhangers. Maar die hebben altijd overal gewoond, ook in de wijk waar ik zit, die iets uh, meer anti gaddafi was. Daar zitten mensen in hun huizen eigenlijk een beetje vast. Er zijn aanhangers van uh, de rebellen naar binnen gegaan, hebben hun wapens afgenomen en die zitten eigenlijk in een soort thuisarrest. Uh, ja. En, in, en zo zit dat in veel meer plekken in de stad en dan hebben die mensen nog gelukt, want er zijn ook berichten over uh, uh, moorden door de rebellen, uh, mishandelingen, ook, ook de opstandelingen, het is een beetje moeilijk hoe je ze nu nog moet noemen, omdat uh, er misschien nu een nieuwe, nieuwe situatie is, maar ook die maken zich, uh, ja, die zijn bezig met dingen waar Human Rights Watch over gezegd heeft en Amnesty International, ja. dat het, het uitermate niet klopt. Nee, en, en heb je daar dingen van gezien? Nee, wat we wel gezien is, uh, dat is door collega's gezien, op een uh, militaire plaats in de stad, daar lagen lijken. En er waren ook, uh, dat waren Gaddafi mensen, en er waren er een paar die hadden hun handen in, uh, ja, die waren gewikkeld in een soort handboeien. En dat, ja, dat betekent toch eigenlijk dat die mensen waarschijnlijk zijn doodgeschoten, terwijl ze geen enkel verzet meer konden bieden en gewoon geëxecuteerd zijn. En dat zijn juist de praktijken waar de overgangsraad heel erg bang voor was. En gewaarschuwd heeft ook van... Ja, je moet voorzichtig zijn met dit soort zaken. We moeten een mooi beeld naar buiten toe uitstralen. Dat hebben ze altijd gewild. Want ze willen Westerse steunen. Moeten Westerse te goede worden vrijgegeven. Ja. Um, en dus ja, er zijn dit dingen die zullen gewoon blijven gebeuren... Uh, in de chaos van de oorlog. hans ja, mailen ze vanuit Tripoli. 10 over 9, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De rivier De Eems in het noordoosten van ons land, op de grens van Duitsland, wordt schoner. Over twee jaar ligt er een plan van Nederland en Duitsland om de waterkwaliteit in de grensrivier te verbeteren. Belooft staatssecretaris Bleker van economische zaken, landbouw en innovatie. Grote delen van het jaar is er geen leven mogelijk in de rivier, omdat er te veel slip in zit. Staatssecretaris Bleker gaat daar samen met de Duitsers wat aan doen. De haven van Temunterzeil bij Delfzeil eerder deze week. De Harder, een boot van Rijkswaterstaat, vaart de Eems op. Met aan boord staatssecretaris Henk Bleker... die met eigen ogen wil zien hoe de rivier eraan toe is. Het water ziet er als altijd grijs en troebel uit. Hij komt al snel tot de conclusie dat er wat moet gebeuren. Nou, we moeten samen met de Duitsers bepalen... wat is nou een uh, reëel haalbaar kwaliteitsniveau van het water in dit gebied...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 En dat moet ook wel, want de rivier is een Natura 2000-gebied. En dat betekent dat de natuur daar extra bescherming zou moeten krijgen. Maar al eerder concludeerde Esther Kuppen van de Waddenvereniging... dat de Eems er juist erg slecht aan toe is. Er zit een hele hoop slip in het water, dat zweeft in het water. Daardoor zit er heel weinig zuurstof meer in het water... en kan er eigenlijk niks meer leven in het water. Zeker in de zomer geen zuurstof meer, geen leven. En die constatering leidde tot een oproep van CDA en PvdA in de Tweede Kamer. Nou, dat betekent dat er nu echt uh, vaart gemaakt moet worden met, het, uh, met een programma... wat de eems ook schoner maakt. Wat we tot nu toe zijn al collant geweest. Die je nou ook de houding moet aannemen naar is het wel afgelopen. Zij als laatste PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi... die eerder deze week hierover vragen heeft gesteld aan staatssecretaris Bleker. Maar een eenvoudige oplossing voor de rivier is er niet... want veel bedrijven profiteren van de ligging aan de Eems. Bijvoorbeeld een grote scheepswerf in Papenburg. We kunnen natuurlijk niet zo'n schitterend bedrijf als de Werf, die schitterende cruiseschepen bouwt, gigantische dingen... Uh, laat ik zeggen, ...in de gevarenzone brengen door ja, maatregelen te treffen of, of ambitieniveaus te, te, te, te hanteren die gewoon niet realistisch zijn. Dus de verwachtingen moeten niet al te hoog gespannen zijn? Nee, we moeten, er nuchter... we moeten wel wat doen. Uh, het kan ook beter. Uh, maar ik vind wel dat, uh, dat de ontwikkeling van delft de Eemshaven, maar ook het voortbestaan van uh, de Maaienwerf en Papenburg... Uh, ...die moeten we niet in gevaar brengen. Dat zou ik echt uh, schande vinden. Bleker vindt het probleem van de Eems vooral een Duits probleem. De rivier ontspringt in Duitsland en wordt pas op het laatste stuk... bij Emden en Delfzijl een gezamenlijke Nederlands-Duitse rivier. En over die grens zijn beide landen het niet eens. En dat maakt een gezamenlijke oplossing voor de Eems niet eenvoudig. Er is ook nog een deel van, uh, van het Eems-Dollard-gebied. Uh, daar weten we al sinds 50 jaar niet van of het nou Duits of Nederlands is. Dus het betwiste gebied noemen we dat. Ja, als het dan om bestuurlijk werk gaat en wie betaalt aan wat... Voor welk deel, ja, dan is dat natuurlijk ingewikkeld. En dus gaat het nog wel even duren voordat er maatregelen worden genomen om het water van de Eems minder troebel te maken. Nee, 2013 kunnen we een plan opleveren zoals het nu eruit ziet. Echt een gezamenlijk beheerplan samen met uh, de Duitsers. En aan de andere kant, we moeten hier ook niet het beeld uh, schetsen alsof we hier met een soort van ecologische ramp van doen hebben. Maar het moet wel uh, beter. Staatssecretaris Henk Bleker gaat de eems schoonmaken. U hoort een bijdrage van Rink Kamer. Japanse premier Naoto Kan is afgetreden, maakte hij eerder vanochtend bekend. Kan kreeg veel kritiek vanwege het falend beleid... naar de aardbeving en de tsunami van vijf maanden geleden. Maar dat was niet alles, vertelt correspondent Keel Duits. Het vuur stond hem al aan de dus schenen... Aan de vooravond van de ramp in Japan. Um, hij had al hele lage cijfers gekregen van het volk en het zag eruit dat ik niet lang zou uithouden. Hij heeft het eigenlijk door de ramp langer kunnen uithouden. En hij is nu de langste premier geworden in de afgelopen vijf jaar. Drie maanden langer dan zijn voorgangers. Ja, uiteindelijk hoe hij heeft gehandeld rond de kerncentrale. Bij Fukushima heeft hem, ja je zegt al, hij lag al onder vuur... maar heeft hem dat uiteindelijk de kop gekost? Ja. Um...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 Op TEPCO, het elektriciteitsbedrijf. waarvan de kerncentrale zoveel problemen heeft uh, geleverd. Ja, in, in verhouding met de anderen. heeft hij het nog lang uitgehouden? Vertel je net al. Was het, was het een wat andere politicus? Uh, ja. Um, de reden waarom hij het langer heeft uitgehouden. is dat hij nadat de motie van wantrouwen werd ingediend... drie maanden geleden heeft besloten van... het kan me niet meer schelen wat mensen zeggen. Ik ga gewoon doen wat goed is voor de geschiedenis. En hij heeft daarna geëist... dat tenminste drie nieuwe wetten aangenomen werden... voordat hij zou aftreden. Dat heeft hij voor elkaar gekregen. En een van drie nieuwe wetten... is een zoek voor alternatieve energie. Hij heeft besloten dat Japan niet meer afhankelijk mag zijn van kernenergie... en dat eh, binnen zijn twintig jaar eh, Japan volledig moet overgaan op alternatieve energie. Zijn de consequenties van zijn aftreden? Moeten er nu nieuwe verkiezingen komen? Eh, nee, de manier waarop het gaat in Japan is dat de leider van de regeringspartij, de premier kist. dus wat er nu gaat plaatsvinden is dat de huidige regeringspartij, de DPA... de Democratische Partij van Japan, naar een nieuwe leider gaat zoeken... En morgen vindt er een korte discussie van ongeveer anderhalve twee uur plaats... tussen de verschillende mensen die premier of die leider willen worden. En die worden dan op maandag gekozen, dus het volk. En zelfs de achterban van de DPA heeft hier totaal geen invloed op. Het dondert en het bliksemt. En dat is vervelend voor u als u nu Radio 1 wilt luisteren. Want de noodzendvoorziening in Zeeland heeft daar moeite mee. Daarom is uw ontvangst soms zo slecht. Het is wel weer goed nieuws voor de leden van Severe Weather. Die hoort u zo dadelijk bij de AWB wijnand Zwaan. En voor het verkeer is het ook niet best Wijnland. Nee, gelukkig dat het vrijdagochtend is. Dat scheelt echt een slok op een borrel. Uh, wel zijn er wat korte files ontstaan rond Rotterdam en Den Haag. Maar dat wordt nu ook wel minder. Op de A12 Den Haag-Utrecht rijdt het nog langzaam bij Woerden. 2 kilometer. De A20 in beide richtingen nog wat file bij knopend Kleinpolderplein. Langs de file staat nog op de A28 van Zwolle naar Utrecht voor de afrit maar 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten.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 En dat heeft altijd geld gekost. Al dus, Fons, de jong artistiek manager van de Broedplaats in Maastricht. Een hele serie over de Broedplaatsen... die, ze, die wij deze week uitzonden in het Radio 1 Journaal... kunt u terugvinden op onze site nos.nl. Met een heuse voetbalshow plaatste AZ zich gisteravond voor het hoofdtoernooi van de Europa League. In Alkmaar werd het Noorse Suns met 6-0 verpletterd. En daarmee revancheerde AZ zich voor de 2-1-nederlaag van de eerste wedstrijd. Ondanks dat slechte uitgangspunt had trainer Gertjan Verbeek geen twijfels gekend. Ook niet voorafgaand aan de return vertelde die aanvalslaggever Rob Fleur. Nou, het lijkt mij duidelijk in, in de persconferentie van gisteren dat ik toen al geen twijfels kende. Maar dan is het wel prettig dat de jongens het ook bevestigen en dan ook zo'n score neerzetten... Wat me heel veel deugd doet is dat we tot de laatste minuut zijn doorgegaan om, uh, om de mensen een mooie avond te bezorgen. En, uh, en dat we geprobeerd hebben om, om, uh, om het vallen op, uh, op te voeren, terwijl dat van geen enkel belang meer was. De Rus was 2-0. Was je er tevreden mee? Ja, uh, de, de wijze waarop het deden. Ik vond ons ze af en toe nog iets te snel voor de lange bal kiezen. En maar uh, ja, zo laf en... en, en... Peter Bosch had van de laatste, bij de eerste wedstrijd van, van Herikles, had het over scheidbakkenvoetbal. voetbal. Nou, dat is dit natuurlijk ook. Als je zo'n tweeën in voorsprong komt, gaat verdedigen, ja, dan, dan moet je dat tegen ons moet dat niet gaan doen. Dus dat was een totaal verkeerde strategie. Maar afijn, dat is de verantwoordelijkheid van de coach van uh, Adessoend. En, uh, en je wordt dan een beetje geholpen door een snel doel uit een spelafvatting. Maar afijn, daar trainen we ook veel op en dat is ook een, een kwaliteit. En uh, ja, het, uh, het, of ze nou vijf of, waar, of zes of, of vier achterin zetten, het, uh, het, het bleef kansen regenen. Je zit nu in de, de loting, zes Europese wedstrijden. Vorig jaar was het een en al oostblok, hoofdzakelijk treurnis. Waar hoop je op? Nou, we zijn geloof ik ook geplaatst, dus dat betekent dat er alweer een aantal ploegen afvallen en er zijn een aantal ploegen waar je eventueel tegen zou kunnen. En ik, ik ken het redje niet precies op mijn hoofd, want ik ben bezig met deze wedstrijd en we zullen het morgen wel zien. En, uh, uh, ja, uh, het maakt mij niet zoveel uit. Het is wel zo voor het aanplakbiljet. Is, is soms, andere ploegen is, uh, is leuker. Maar als je dus kijkt, kijkt dat vandaag ook Bate Borisov gewoon de, uit de koken komt bij de Champions League. En dat was vorig jaar onze tegenstander. Hè, dus het zijn allemaal uh, goede ploegen uit het Oostblok. En uh, of het dan een Italiaanse ploeg is of een Engelse ploeg. Of een, uh, een Oost-Europese ploeg. Uh, het is, uh, het is hard, een hard gelach in die, in die, in die groepsfase. Het maakt niet zoveel uit, denk ik. En uh, we hebben toch ook kunnen laten zien dat we heel aardig kunnen voetballen. Alleen ik hoop ook dat we dit niveau eens een keer uit in, in een uitwedstrijd laten zien. Want dan kunnen we misschien stunten. Want daar gaat het om, hè? Het, mag ik uh, spreken van een oud syndroom of gaat het veel te ver? Nou ja, nou ja, verleden jaar heb je dus gezien dat we onze punten wel hebben kunnen pakken. We hebben zelfs uh, tegen Dynamik hier uh, thuis heel goed gespeeld. Hadden we eigenlijk mo moeten en kunnen winnen. Dat hebben we niet gedaan. Uh, maar in uitwedstrijden was het gewoon vaak niet goed genoeg. En uh, zelfs uh, uh, soms uh, echt slecht. Nou ja, dat... Dat moet anders en uh, daar zijn we druk mee bezig om dat een uh, andere winning te geven. En gelukkig kunnen we ons dat uh, nog een aantal keren uh, laten zien... dat we, dat we leren van, uh, van die uitwedstrijden Europees. Het Jan Verbeek van, van AZ en AZ dus ook naar de Europa League. Aan de regen en stormachtige zomer van 2011. Dat is dus dit jaar. Lijkt maar geen einde te komen. Ook vandaag weer flinke regenbuien en onweer. Trekken op dit moment over Nederland. Even kijken naar de radar. Ongeveer hier nu, Amsterdam, Hilversum. Gaat Noord-Holland in. Voor de ene is doffe ellende, voor de andere is het genieten. Erwin Klein van Severe Weather. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor een club, Severe Weather? Uh, nou, Wij zitten dus uh, vrij actief achter, uh, achter extreem weer aan. En dat is dan uh, vooral voor hobby, maar uh, ja, soms ook wel gewoon puur uh, interesse in, uh, in hoe het uh, weer in elkaar zit. U zit achter zwaar weer aan, dan bent u vandaag actief? Uh, ja, we zijn net uh, vertrokken uit Zellum en uh, we rijden nu richting Haaksbergen. Dat... En, uh, nou, zit u nou dan verkeerd? Ook... Daar zitten we nog verkeerd, ja. Ik hoop dat het straks goed los gaat. Ik zie dat het nou in het westen los gaat, maar uh, ja, het moet wel goed komen in het oosten. Het is hier aardig warm aan het worden en uh, dat moet wel lukken, denk ik. Ja, En wat doet u dan met het weer fotograferen? Ja, voor mij is het vooral fotografie en, uh, en filmbeelden maken. Ja. En dat is uh, nog in gebruik. En uh, ja, gewoon mooi. Ja. ja, waar kunnen we dat zien? Uh, uh. Dat is op onze site. Uh, ja. wordt uh, regelmatig uh, geüpload. En uh, daar is het fotoalbum en slaging maken we ook. c uh -huh. En uh, hoe gaat u te werk? Hoe spoort u het zwaarste weer op? Uh, wij hebben, in de auto hebben we internet uh, beschikbaar. En dat hebben uh, ja, dat we, dat we dan continu aanstaan dat we uh, regelrechte updates uh, hebben. En uh, ja, is dus wel kijken en zoeken. En ja. vaak uh, behoorlijk moeilijk. Maar met de radar en uh, Google Maps kom je er wel. Ja. Is het vergelijkbaar met de, de stormchasers in de Verenigde Staten? Uh, nou, in de Verenigde Staten is het natuurlijk wel iets heftiger dan hier. Ja. Uh, ik zou er ooit al okay willen, maar het is niet, nog niet echt vergelijkbaar. Maar ja, het is wel, wij, wij chasen ook vrij actief. Dus we zijn natuurlijk iets actiever en de afstanden zijn hier korter dan daar. En het weer is niet zo, uh, niet zo, nou, heftig. Niet zo heftig. Nee, nee. nee. Zo een, een Irene zal hier niet overheen trekken. Uh, nee, ik denk ik niet. Nee. nee, daarvoor moet u toch echt uh, het komende weekend naar de oostkust van de Verenigde Staten zijn. Um, zit er ook nog een wetenschappelijke kant aan, of is het puur um, voor de mooiigheid? Uh, ja, voor ons is het natuurlijk uh, ja, meer dan 90% voor de voor de mooiigheid. We hebben ook wel leden in ons team zitten die, uh, ja, die vinden het toch wel uh, interessant Ook wel een wetenschappelijke kant vinden ze, vinden ze mooi. En het, uh, ja, onderzoek dan zo'n beetje. Maar uh, voor mij is het vooral uh, ja, de kick. En, alles. Ja. en wat is het mooiste weer uh, wat u heeft meegemaakt? Het mooiste weer, dat, uh, voor mij is dat toch wel 10, juni, uh, of 10 juli vorig jaar. Ja. Uh, we hebben echt uh, een dag gehad met alles erop en eraan. En het was uh, ja, zware windstoten en uh, een grote hagel. Ja, voor de auto niet altijd best, we hebben er wel deuk in zitten. Maar het hoort erbij, denk ik. Ja, en, en waar heeft u zich toen opgehouden dan? Uh, toen ik begon te hagelen. Ja, in die auto natuurlijk. Ja, we zaten in de auto, maar de accu's leeg, dus we konden ook niet verder rijden. <laughs> ja, dus dat moet problemen. je wel. Ja. <laughs> ja. En wat heeft u ermee gedaan dan met dat weer? Gefotografeerd ook? Ja, gefotografeerd en uh, gefilmd. Dus uh, mooie beelden gemaakt. Ja. En dat is niet voor iedereen even, even geweldig. Uh, natuurlijk, zelf willen we dat ook niet, maar. Ja, gewoon de kick. Ja. Kunnen we dan nu al concluderen dat de zomer van 2011 een mooie was? Uh, het kan beter voor ons dan. Uh, qua weer, qua zon uh, vind ik dat het ook beter kan. Ik ben zelf wel geniet van de zon, maar qua onweer, ja, tot nu toe, redelijk. Nou, kan vandaag uh, nog komen, hè? Ja, ik hoop op een mooie afsluit. U staat op uh, stand-by. Erwin Klein van Severe Weather, veel plezier dan maar vandaag. Ja. En de rest uh, veel sterkte bij het uh, slechte ja. weer. Ja, want het kan goed zijn dat u de hele ochtend al slechte ontvangst heeft van Radio 1. We hebben het er al een paar keer over gehad. Het komt door het slechte weer in Zeeland. Het is daar inmiddels trouwens wel weer weg, zie ik. Een straalschotel die daar staat, uh, uh, die heeft daar vooral last van. Er staan ook andere noodvoorzieningen voor de zender van Radio 1. En die zijn nodig na de brand in de zendmasten van Lopik en Smilde. Maar na het weg wegtrekken van de onweer en regen zou het nu wel beter moeten worden. Tussentijd kunt u natuurlijk altijd via internet luisteren. Bijvoorbeeld via Radio 1.nl en ook via de Middengolf. De AM 648. Dat was het Radio 1 Journaal. Voor zover hij het heeft kunnen volgen. En we blijven luisteren naar Goedemorgen Nederland met Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Sven, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn ambitieuze plannen met ons vuilnis. Althans, uh, die ambitie heeft de staatssecretaris van vuilnis, zal ik maar zeggen. Dat is de staatssecretaris <laughs> van milieu, Joop Adsma. In, de... <laughs> In Den Haag komen vandaag terrorisme-experts bij elkaar om nieuwe strategieën te, te ontwikkelen tegen terreurdaden. Zoals die van Anders Breivik. En het Internationaal Rode Kruis stuurt vandaag extra mensen naar Tripoli. Want daar is een schreeuwend tekort aan artsen. Dat en meer zometeen via. Internet, de ether of uh, anderszins. Hoe dan ook, u bereikt ons wel. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat de PvdA de rol van het staatshoofd wil beperken. Een werkgroep onder leiding van staatsrechtdeskundige van den Berg stelt voor de koning geen rol meer te geven in de formatie. Verder zou bij een kabinetscrisis de premier niet meer naar de koning moeten gaan, maar naar de Tweede Kamer. Volgens de werkgroep moet het staatshoofd ook geen voorzitter meer zijn van de Raad van State. De PvdA-fractie heeft al wel over het plan gepraat, maar moet er nog een definitief standpunt over bepalen. Met die voorstellen wil de PvdA beter waarborgen dat in Nederland geen sprake is van een politiek koningschap. Bij ABN AMRO verdwijnen ruim 2300 arbeidsplaatsen, 1500 via gedwongen ontslag. Volgens de bank is dat nodig om de efficiency te verbeteren. ABN AMRO maakte dat bekend bij de presentatie van de halfjaarscijfers. De winst is opgelopen tot bijna een miljard. Een stijging van ruim 600 miljoen is dat in vergelijking met een jaar geleden. Een FNV-bondgenoot is geschokt door de aangekondigde ontslagen bij ABN. In Japan is premier Naoto Kan opgestapt. Hij lag zwaar onder vuur omdat hij de crisis na de aardbeving... in het tsunami niet goed zou hebben aangepakt. Kans aftreden werd al verwacht. Hij had het twee maanden geleden zelf al aangekondigd. En de politie in Zuid-Limburg is op zoek naar degene... die vannacht een man uit Hoensbroek zwaar hebben mishandeld. De man vertelde dat hij door vier mannen in elkaar is geslagen... meegenomen in een auto. Hij liep hevig bloedend op straat en in zijn huis was het een puinhoop. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Sven Kokkelman. Minder vuilnis en meer hergebruik. De afvalplannen van de staatssecretaris van Milieu Joop Atzma. Het Rode Kruis stuurt extra artsen naar Tripoli. Andere aanpak van terrorisme is nodig. Na de aanslagen van Anders Breivik, zeggen an Europese antiterrorisme-experts. Franse miljonairs willen meer belasting betalen om de crisis te bestrijden. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Nooi Hirkens heeft deze week als standplaats. Vandaag dus voor het laatst de gevangenis. Gevangenen gaan na hun vrijlating vaak weer in de fout. De recidivecijfers in Nederland zijn ontzettend hoog. Hoe dat kan en hoe ze omlaag kunnen, dat hoort u zo meteen. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Minder afval, meer recyclen van vuilnis. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu... heeft in een brief van de Tweede Kamer zijn ambities op een rijtje gezet... met daarin de doelstellingen over wat te doen... met alle troep die we in dit land produceren. Meneer Atsma, goedemorgen. Goedemorgen. Even wat cijfers op een rijde. Wordt nu 80% van het afval van huishoudens en bedrijven hergebruikt. En u zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat dat veel beter kan... namelijk 83% recycling in 2015. Ja, ik zeg dat het uh, nog beter kan. Uh, er zijn ook uh, vele aanwijzingen voor dat het inderdaad ook beter kan als iedereen zijn best doet. En ja. we zeggen niet alleen nog meer uh, opnieuw hergebruiken, maar ook minder storten bijvoorbeeld. Ja, en wij staan op uh, het punt van de afvalverwerking al uh, in de top van de, de Europese ranglijst. En we vinden eigenlijk dat we die positie moeten uh, behouden en als het enigszins kan ook nog verbeteren. Ja, 3%. procent. Ja, en dat is heel veel. Dan heb je, toch over, uh, ja, dan heb je het echt over uh, 250.000 uh, ton. Je hebt het over, ja, als ik het in vrachtwagens zou moeten uitdrukken, heb je over tienduizenden uh, vrachtauto's vol afval. Dus dan gaat het nog om uh, grote hoeveelheden. En waar het om gaat is dat steeds meer ondernemers tegen ons zeggen: uh, als het afval goed wordt aangeboden. Dan kunnen wij daar weer uh, een eigen business case, ons eigen uh, bedrijf mee runnen. Ja. Dus met andere woorden, afval is eigenlijk geld waard. Ja. En ja, zolang dat niet bij iedereen tussen de oren zit, dan, uh, dan werkt het niet. Maar als het wel bekend is, ja, dan wil men ook graag meewerken. Ja. Goed, uh, de vraag is hoe we dat gaan realiseren. Want 3% klinkt heel erg laag. Uh, maar u zegt dat is heel erg veel. Het gaat om tienduizenden vrachtwagens. Uh, we doen al ontzettend ons best in dit land, hoor ik altijd van mensen. Uh, als ze hun afval proberen te scheiden en, uh, en wegbrengen. Uh, wat kunnen we nog meer doen dan? Nou ja, de, de, grootste, de grootste kansen liggen nog altijd uh, bij de huishoudens. Die zouden het eigen uh, uh, vuil wat ze aanbieden nog beter uh, kunnen selecteren... nog beter kunnen scheiden dan dat het nu toe gebeurt. Ja. Uh, een bekend voorbeeld is vooral ook uh, textiel. Maar 50% van het uh, textiel is oude kleding. Wordt op dit moment hergebruikt, terwijl iedereen ervan overtuigd is dat dat een veel groter percentage zou kunnen zijn. Ja, ja en een uh, ander voorbeeld is dat. Uh, ik ben gisteren in Eindhoven geweest bij een bedrijf dat oude tv's, computers, etc. verwerkt. Ja. tot weer uh, bruikbare grondstoffen. Ja. ja, ook op dat terrein kun je nog een uh, enorme slag maken. En ik denk dat dat ook de komende jaren de ambitie zou moeten zijn. Ja. Het probleem zit met name bij plastic, hè? Ja, plastic. Ook plastic is een voorbeeld waar je nog uh, uh, veel meer uh, mee zou kunnen doen dan tot nu toe het geval is. Uh, ja. Plastic is natuurlijk, uh, als je dat gescheiden of kunststof, als je dat gescheiden wilt ophalen... Ja, dat vergt wel uh, een inspanning van, van, de, van de burger, van de huishoudens. Nou, weer zo'n kliko erbij of een plastic zak die je dan weer aan de weg moet zetten. Dat staat allemaal in de weg. Ja, voor, voor sommigen wel. Tegelijkertijd zeg ik er ook bij dat uh, uh, het gaat heel snel in, in afvalland met ontwikkelingen. Ja. Uh, binnenkort uh, wordt er opnieuw een fabriek geopend waar je dus niet op basis van voorscheiding uh, uh, de, de bruikbare materialen. Uh, uh, Verwerkt, maar waar je op basis van nascheiding. Dus, uh, dus ja, alles, alles wat je nog gebruikt kunt uh, verwerken. Dus dan kun je weer dat ja, elkaar zijn, gooien. Dat zijn nieuwe initiatieven waarvan uh, heel lang werd gezegd dat het niet zou werken. Ja. Maar de eerste signalen zijn, uh, zijn heel positief. Dus wie weet dat we over een aantal jaren kunnen zeggen dat dat. Uh, allemaal gescheiden inzamelen voor een deel zou natuurlijk wel moeten. Maar uh, u noemde even het voorbeeld van kunststof. Wie weet kunnen we voor een paar jaar ook zeggen dat het op een andere manier uh, uh, heel goed kan. Ja, daar nou heb ik cijfers van het adviesbureau Milieu Centraal. Dat zegt dat maar 18% van plastic dat consumenten gebruiken terugkomt. Uh, ja, die cijfers, die, die ken ik ook. Er wordt over gediscussieerd of het uh, 18% is wat teruggebracht wordt... of wat, wat teruggewonnen. Hè? Dus dat is, er zit nog natuurlijk een, uh, groot verschil is in, uh, er zit een groot verschil tussen wat wordt aangeleverd. Ja. En ik heb de, eigenlijk de overtuiging dat er wel meer plastic wordt aangeleverd... maar dat dat niet allemaal wordt teruggehaald bij de, bij de, bij de scheiding. Maar daar is dus nog een enorme slag te winnen. Ja, dat is ook een voorbeeld. Ja. Uh, naast, naast wat ik zei, het bruingoed, de kleine elektronica, maar ook dus paal en de, en, de, en de traditionele lampen, die, die kun je nog beter scheiden. Batterijen ja. kun je dat verband nog noemen. Dus echt nog uh, veel werk te verzetten. Ja. Even en... nog terug naar dat plastic. Want uh, de, u, een van uw voorgangers, Jan Pronk, toen die minister was van uh, Vrom... heette dat toen nog, toen wilde die statiegeld op uh, flessen. Toen stond de hele industrie op zijn achterste benen. Wilt u ook weer statiegeld op plastic flesjes? Nee, ik wil geen statiegeld op flesjes... omdat ik denk dat dat niet de juiste prikkel geeft. Uh, dat hoeft ook niet, Het leidt dat enorm. Uh, administratieve lasten en drukte en uh, het zou zo moeten zijn dat uh, juist door die gescheiden inzameling dat iedereen ook uh, ervan overtuigd is dat dat niet hoeft. Een ja, goed voorbeeld uh, dus... van, van wat wel werkt is dat supermarkten de plastic boodschappentasjes uh, eind dit jaar uh, eruit gaan doen en die gaan ver vervangen door kartonnen verpakkingen. Ja, nou ja, wij hebben ook daarop aangedrongen. Uh, een verbod op het gebruik van plastic tassen, daar werd er sommigen om gevraagd. Ik heb gezegd van nou, als je dat met afspraken met de supermarkten, met de retail kunt uh, regelen, dan is dat veel beter. En ik ben erg blij dat dat nu al is gebeurd. Dat we eind dit jaar zeg maar, het gratis aanbieden van die plastic tassen, dat dat niet meer zal gebeuren. Mm -hmm. En uh, na de supermarkten verwacht ik dat nog veel anderen zullen volgen. En tegelijkertijd, uh, als ik zeg van we gaan meer recyclen, uh, moet je natuurlijk ook blijven streven naar uh, het minder afval produceren en daar is dit een klein stapje in. Wij zijn met de uitgevers in gesprek om te voorkomen dat in de toekomst... alle mogelijke kunststofwikkels nog om kranten en tijdschriften worden uh, gedaan. Ja. Ook allemaal niet nodig. Nou ja, en zo kun je dus vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven en als particulieren... Ja, allemaal je eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan de andere kant kun je zeggen, we verdienen er ook enorm veel geld aan aan dat afval. Hè? Ik geloof 6 miljard, er werken 30.000 mensen in die sector... Ja, en dat, de verwachting is dat, dat het aantal mensen wat in de branche, in de sector uh, werkt... dat dat nog zal toenemen en dat de omzetten ook zullen toenemen. Hoe meer afvallen, je, hoe beter? Uh, nee, de, de, hoe meer je uh, opnieuw kunt gebruiken, des te beter. En het is wel heel bijzonder dat ondanks de groei van de economie de afvalstromen de laatste jaren niet meer zijn toegenomen, of in verhouding niet zijn toegenomen. Dus dat is al een, een teken dat die bewustheid bij de consument er al is. Ja. En uh, ja, ik, ik denk dat de ontwikkeling, en ik heb dat ook de afgelopen dagen nog eens een keer bevestigd gekregen, dat je dus geld kunt verdienen aan afval, dat die alleen maar door zal gaan. Goed, dan heb je ook nog de zogenaamde DIFTAR gemeenten. Dat zijn gemeenten die werken volgens het principe hoe meer afval, hoe meer je ervoor betaalt. Dus de vervuiler bepaalt, betaalt. Wordt in 36% van de gemeente gehanteerd? Dus in een ja. derde? Het is een eigen keuze van de gemeente. De ene gemeente die zegt, van we laten uh, de huishoudens betalen... op basis van het aanbod, uh, de, de hoeveelheid, de aantallen kilo's... Ja. afval die ze aanleveren. De andere gemeente zegt, van, nee, wij uh, versleutelen het totaal wat wordt aangeboden... en de kosten daarvan over alle huishoudens op eenzelfde manier. Ja. ja, dat is een keuze. Vrijheid die hebben gemeenten. U zegt niet, dat zou in heel Nederland moeten worden ingevoerd? Nee, nee absoluut niet, omdat er nog steeds gemeenten zijn... en ook, uh, ook bedrijven en particulieren die uh, vinden dat juist dat DIFTA-systeem niet goed werkt, omdat je ook veel uh, ja, ontwijkgedrag krijgt. Hè. Dus als je dus meer moet betalen voor het aanbod... dan uh, zijn er helaas mensen die hun afvalzak ergens anders deponeren... en vooral op een plek waar we het niet willen hebben. Nee. Ja, en dat is een van de negatieve effecten. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Nou ja, goed. U zegt, ik heb een hoge ambitie, namelijk 3%. Maar als ik u dan vraag, staat zich geld op flesjes... of die uh, dat diftar-systeem invoeren, dan zegt u allemaal nee. Hoe krijgen we het dan wel voor elkaar? Nou, Omdat uh, juist uh, dat element van bewustwording uh, bedrijven... Uh, supermarkten met name, die nu al uh, steeds meer gaan aanbieden, dat ze ook naast uh, de flessencontainer ook uh, vormen van kunststof uh, willen ontvangen. Die batterijen kunnen ontvangen, die uh, uh, niet meer gebruikte lampen uh, pittig uh, uh, willen ontvangen. Met andere woorden, dat hebben van de, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, omdat die bedrijven ook met hun afnemers afspraken maken om een simpele reden dat afval geld waard wordt. Ja. Ja, dus u dat zegt is iets dus over... wat we steeds meer ons uh, uh, uh, uh, realiseren. Dus u zegt met zoveel woorden, ik heb een ambitie... en jongens in de supermarkten en in het bedrijfsleven... jullie gaan het voor mij doen. Ja, omdat ze, het, uh, omdat ze zelf ook onderkennen dat er, dat er groot maatschappelijk belang is. Het is niet alleen een economisch belang, maar vooral ook een milieubelang. En milieu belang, dat milieubelang uh, zit ook bij iedereen gelukkig tussendoor. Meneer Adsma, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... Aan aanleiding van een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Alle Europese kerncentrales moeten een stresstest doen... naar aanleiding van de rampen met die centrale in het Japanse Fukushima. In Borselen is die test op dit moment aan de gang. Maar hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van de oude kerncentrale in Dodewaard? Jan Leen Kloosterman is hoofddocent reactorfysica aan de TU Delft... en die heeft het antwoord. De kerncentrale Dodewaard is al elke al lange tijd uh, buiten bedrijf. Die is namelijk in 1997 uh, stilgelegd. Uh, sindsdien is alle splijtstof die nog aanwezig was uh, afgevoerd. Dus die is uh, niet meer in het gebouw aanwezig. En dat betekent dat eigenlijk ook het overgrote deel van alle radioactiviteit uit het gebouw weggevoerd is. De rest van het gebouw ja, is in een staat gebracht waarin het 40 jaar wordt bewaard. Dus dat betekent dus dat er een soort veilige insluiting aangebracht is. Alle brandbare materialen zijn zoveel mogelijk weggevoerd. De bouwen worden nu zoveel mogelijk met droge lucht geventileerd zodat er geen corrosie kan plaatsvinden en dat soort zaken. Deze staat laat men de gebouwen 40 jaar staan, waarna ze. Uh, kunnen worden afgebroken en uh, de rest radioactiviteit... die misschien nog aanwezig is, kan worden afgevoerd. En dan uh, ja, zal uiteindelijk gewoon uh, het weer een groene weide worden, zeg maar. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral... naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu weer terug naar Krimpen aan den IJssel. Daar zit Roy Hickens vandaag voor de laatste dag in de gevangenis. Een breed scala aan kunstwerken is te zien hier in de stiltegang van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Werk van gedetineerden. Het geeft een indruk hoe gedetineerden zich uiten... middels beeldende vorming. Piet Zwager, trajectbegeleider. Wat valt u op als u de schilderijen ziet? Uh, de eenvoud van de schilderijen. Maar ook de expressie die dat met zich meebrengt. Uh, wat is uw uh, favoriet? Uh, die hangt helemaal achteraan. Nou, lopen we daar eventjes heen. Het zijn hele... Kleurige schilderijen, sommige trouwens ook wel in uh, zwart-wit. Abstract, soms uh, figuratief. Dit spreekt u aan. Ja, maar die achtste nog meer eigenlijk. Daarop is te zien Antilliaanse man gespierd aan een ketting, tralies erachter. Ja, en wat je eruit haalt is natuurlijk een man die gesloten zit. Aan de ketting is vastgelegd door justitie, omdat hij wat fout heeft gedaan. Maar eigenlijk als je verder kijkt als al een oppervlakkige, uh, als een stoere kerel, stoere Antilliaan met een tralies die achter hem zijn... zie je eigenlijk verdriet in zijn ogen van wat doe ik hier? Recidievecijfers zijn heel hoog in Nederland. Het was ooit 75%. Het is nu wat minder dan 70%, maar nog altijd heel erg hoog. Wat is daarvoor uw verklaring? Waarom zijn die recidieve zo hoog? Um, er is een periode geweest dat als men gedetineerd raakte, um, alles kon, alles mocht, maar we hadden nooit een goed beeld van de gedetineerden. En die kentering heeft een paar jaar geleden plaatsgevonden, want nu zijn we echt aan het kijken van wat zijn de gebreken die iemand heeft, waar kunnen wij in investeren om, om in ieder geval, wat ik net al zei, iemand vaardigheden aan uh, bij te brengen of aan te leren als hij naar buiten gaat, dat je meer kan verslagen. Wat doen jullie dan? Is dat zorgen voor een opleiding, dat ze om kunnen gaan met geld, dat soort zaken? Uh, dan moet je denken aan, aan... Een opleiding zou erbij kunnen horen. Dat is onderdeel van het plan. Maar niet alleen opleiding. Je moet ook denken aan gedragsinterventies. He, vroeger sprak je helemaal niet erover. Maar nu zijn we echt aan het kijken van... Wat, wat kunnen wij nu, die man bieden? En gedragsinterventies moet je denken aan... Officieel erkende gedragsinterventies. en cognitieve vaardigheidstraining. Laat de mensen maar eerst denken voordat ze wat gaan doen. En dan moet je niet denken van... Dat is er bij een bijeenkomst van vier dagen. Of vier keer een uurtje. Nee, dat zijn trainingen van 36 weken. Waarom zit u hier in de gevangenis? Waarom bent u in de gevangenis beland? Ja, dat, door omstandigheden en uh, geweldsdelict en uh, 16 jaar gekregen. Dus uh, nu negen opzitten en nog een uh, jaartje. Dan uh, kan ik gefaseerd worden dus naar open kamp. En dan uh, kunnen we weer langzaam terug naar maatschappijen. maatschappij in. Ja, En uh, wordt u daar al goed in, uh, in begeleid om straks weer uh, naar buiten te gaan? Nou, je moet het uiteindelijk toch natuurlijk zelf doen. Maar daar waar nodig proberen ze je wel uh, te begeleiden. Maar ik denk dat voor iedereen heel belangrijk is dat je buiten een vangnet hebt, familie of vrienden. En als je dat niet hebt, ja, dan kunnen ze nog zo de best doen. Dan wordt het toch een moeilijk verhaal als je natuurlijk buiten staat met je blauwe zakje en uh, 2 euro op zak. Dan, uh, ja. Maar ja, je ziet het ook, jongens komen vaak terug. Wie staat er straks buiten op u te wachten? Mijn familie. Mijn vrienden. Negen jaar is een dus lange tijd om, uh, om vast te zitten. Nou, ik kan u verzekeren, ik ben pas geleden nog even voor wat minder leuke omstandigheden buiten geweest. Maar dat was wel een shock. En je blijft natuurlijk wel bij, je volgt het nieuws en je leest kranten. En uh, ja goed, uh, je hoort ook van buiten, word je wel bijna op de hoogte gehouden. Maar dan toch, als je dan op buiten stapt, is het wel een hele erge schok hoor. Dus maar goed, ik ga dadelijk ook eerst naar open kamp. Dat betekent dat je alleen in de weekenden buiten bent. Dus je gaat toch gefaseerd langzaamaan. En die tijd moet je ook nemen voor jezelf. Want ik denk, als je in één keer buiten komt, dan is het te veel. Maar het is volgens mij nog lastiger om hier binnen te zitten. Of bent u daar inmiddels zo aan gewend? Uh, het is natuurlijk altijd lastig om binnen te zitten. Hoewel, ja, hoe langer je zit, kom je wel in een bepaalde ritme. Sommigen noemen het gehospitaliseerd. Dat zou kunnen. Ik denk niet zelf dat ik zo gehospitaliseerd ben, maar meer aangepast. Maar natuurlijk verlang je naar je eigen vrijheid. Hè? Want je kan het nog zo luxe maken hier binnen... En, en met televisie en wat dan ook die mensen allemaal buiten zeggen. Geloof me nou, om vijf uur gaat die deur dicht. En je zit opgesloten in je hok tot de volgende dag. En je kan niks. En jouw sociale leven vindt normaal gesproken, s'avonds, na je werk, plaats. Dus, uh... ja, ja. dus van een klein wereldje, over een halfjaartje weer, naar, uh, naar de grote wereld. De een grote wereld, ja. Maar dat komt wel goed. Okay, nou, veel succes erbij. Dankjewel. Bijdrage was dat van Roy Hikkens. Straks, Franse miljonairs willen meer belasting gaan betalen om hun land door de crisis heen te helpen. Eerst, het Internationaal Rode Kruis stuurt twee extra medische teams naar Tripoli. De situatie daar is voor door de vele gewonden nijpend te noemen. Hanna Emmering van dat Rode Kruis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen extra gaan er naartoe? Uh, vandaag zal er een team arriveren van vier mensen. Dat zijn dat is een, een chirurg, een anesthesist en twee verpleegkundigen. En morgen zal een gelijkwaardig team van het Finse Rode Kruis ook uh, komen versterken. Is dat genoeg? Voor nu doen we wat we kunnen natuurlijk, maar er is meer hulp nodig. Dus een groot tekort aan medisch personeel en medicijnen in de stad en daarbuiten. Wat kunnen die mensen daar doen? Nou, de ziekenhuizen in Tripoli bijvoorbeeld ondersteunen in het behandelen van gewonden, in het opvangen van zieken, wie dan ook die die hulp nodig heeft. De voorraden aanvullen, dus een groot tekort aan bijvoorbeeld... Ja, hele simpele medicijnen, maar ook zuurstof aan uh, materiaal om bijvoorbeeld botbreuken te helen. En uh, daarin doen we wat we kunnen. Ja, kunt u gewoon het land in? Ik bedoel via het internationale vliegveld, want dat ligt namelijk onder vuur. Nou, ik weet dat het team dat vandaag arriveert, dat is gevlogen op Djerba in Tunesië... en die komt over land naar Tripoli toe, met dus trucks met uh, extra medische goederen. Is dat veilig? Uh, ze zouden het niet doen als het risico van het personeel daarmee te veel op het spel staat. En als ze aankomen daar in die ziekenhuizen, kunnen ze dan ook daadwerkelijk aan het werk? Dat is moeilijk om te zeggen, want ik kan natuurlijk niet met ze mee nu. Maar ze zullen doen wat ze kunnen. Kijk, de, de geluiden uit de stad is dat nog grote delen. Uh, er wordt nog steeds gevochten. Het is nog heel erg onveilig. Mensen zitten ook vast in hun huizen, durven niet naar buiten. Uh, er komt een tekort aan water en voedsel wellicht wel aan. Dus het is sowieso belangrijk dat er extra rode kruispersoneel uh, die regio ingaat... om de situatie in te kunnen schatten en hulp te kunnen bieden. Juist. U doet wat u kunt uit een soort van morele uh, verantwoordelijkheid, zal ik maar zeggen. Maar het is even afwachten wat ze daar ter plekke echt kunnen doen. Nou, ze gaan gewoon heel hard aan het werk om eh, samen met het Libische Rode Halve Maan en eh, het medisch personeel, dat natuurlijk nog aanwezig is, iedereen te helpen die dat nodig heeft. Ik wens u succes met het werk daar. Ik dank u wel. Dank u wel. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi, j'ai planté coco. Coco ça pousse pas, moi j'ai planté banane, banane ça pousse pas, j'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombes ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. Allons ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas Moi j'ai planté, manioc, manioc, toujours pas pousser, toujours pas poussé. Alors moi j'ai planté, tapioc, tapioc, toujours pas pousser, toujours pas poussé, j'ai tout petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas J'ai tout petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas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 ...in Frankrijk en in Zwitserland in de zomer... En met name onder de schooljeugd heel uh, populair. Kana met Plantation. En dat brengt ons bij Frankrijk, want 16 Franse miljonairs... ...willen meer belasting gaan betalen. Het is een solidariteitsreactie om te voorkomen... ...dat Frankrijk besmet raakt door de schuldencrisis. Merkwaardige actie van de miljonairs die enkele jaren geleden nog... ...de Franse president Nicolas Sarkozy in het zadel hielpen... ...juist omdat hij niet aan het geld van de rijken beloofde te zitten. Frank Renaud, goedemorgen. Goedemorgen. De correspondent daar in Parijs. Wie zijn die rijke Fransen eigenlijk? Nou ja, het gaat eigenlijk om de fiend van de Franse economie kan je wel zeggen. 16 topmensen uit het bedrijfsleven. Ja. En dan hebben we het over bedrijven als Peugeot, Citroën, L'Oréal, Air France, KLM, Société Générale, een van de grootste banken, en Total, de olie Nou, De topmensen van die bedrijven die hebben dus een petitie ondertekend waarin ze zeggen: Leg ons meer belasting op. Ja, hoeveel meer belasting willen ze gaan betalen? Dat zeggen ze niet, ze zeggen alleen dat het om een bijdrage gaat, een redelijke bijdrage ook, maar ze noemen geen specifiek bedrag. Nee. Het is opmerkelijk want de Franse regering heeft juist deze week wel een specifiek bedrag genoemd. Want die heeft besloten, die regering, om de rijken extra te gaan belasten, namelijk 3% extra belasting voor iedereen die meer dan een half miljoen per jaar verdient. Juist, uh, dit is meer een symbolische daad dan dus eigenlijk van die heren symbolische daad zou je kunnen zeggen. Uh, de regering had ook al eerder bekendgemaakt dat ze van plan waren de rijken extra te gaan belasten. Maar ja, blijkbaar wilden de miljonairs, de 16 waar we het over hebben, die de petitie hebben ondertekend, toch een signaal afgeven dat zij erachter staan. En uh, ja, daarom is het wel een opmerkelijk initiatief, inderdaad. Het nee. is ook niet wel begrepen eigen belang, want als ze uh, geen maatschappelijk signaal afgeven, zou ik maar zeggen, en het vertrouwen in die financiële wereld niet terugkeert, dan verdampt natuurlijk hun hele vermogen. Ja, dat ook inderdaad. Er speelt uh, eigenbelang absoluut ook. Maar het gaat ook om een solidariteitsactie zeggen ze heel duidelijk in die petitie die ze hebben ondertekend. Want zij zeggen ja, wij willen ons steentje bijdragen. We hebben jarenlang, decennia lang geprofiteerd van de Franse staat, van de Franse economie, van de Europese omgeving ook. En nu het moeilijk gaat met het begrotingstekort, met de staatsschulden willen wij ons steentje bijdragen en willen we iets extra te doen om te zorgen dat we het systeem nou van geprofiteerd hebben, dat het ook in stand blijft. Ja, en dat in een land waar uh, belastingontduiking geloof ik uh, vooral Volkssport nummer 1 is toch? Ja, maar Frankrijk staat daar niet op nummer 1 in de wereld, geloof ik. Nee. <laughs> daar heb je dan ook alweer gelijk in. Goed, uh, maar desalniettemin is het beleid van Nicolas Sarkozy natuurlijk voortdurend op gericht geweest uh, dat mensen die hard werken ook veel mogen verdienen en niet per definitie uh, uh, heel erg veel moe af te dragen aan de staat. 2007, hè, toen Nicolas Sarkozy gekozen werd, toen zei hij... mensen mogen meer gaan werken om meer geld te verdienen. En dat was duidelijk bedoeld ook voor die bovenlaag... om meer geld te gaan verdienen. Er kwam bijvoorbeeld een belastingplafond, stelde hij in... niemand in Frankrijk mocht meer dan 50% van zijn geld, vermogen, inkomen... afdragen aan de belasting. Maar ja. nou, dat heeft hij onder druk van de economische omstandigheden... inmiddels af moeten zwakken. Ja. Maar in de ruil daarvoor is de vermogensbelasting weer versoepeld. Dus ja, Sarkozy was er altijd voor die rijken, ja. ja het lijkt een beetje op wat die Amerikaanse uh, miljoen multimiljardair doet, die Warren Buffett... die uh, deed in New York uh, dezelfde oproep. En ja, in Amerika word je daar natuurlijk meteen om handen gedragen. Is dat in Frankrijk ook zo? Nou, dat wordt, daar wordt naar verwezen, ook naar het Amerikaanse voorbeeld. Dit initiatief gaat al iets langer terug, want het waren de Franse werkgevers zelf. Althans de club van grootste bedrijven in Frankrijk. Die zelf enige tijd geleden zeiden, wij moeten iets meer gaan doen. Toen is het linkse weekblad Le Nouvel Observateur een actie begonnen. Die is gaan kijken onder die ondernemers wie mee wilde doen met deze petitie. En daarom is nu besloten. En er is redelijk positief op gereageerd. Goed, het is in ieder geval een symbolische daad van de rijke elite in Frankrijk. Frank Renaud in Parijs, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, in Den Haag komen vandaag de Europese kopstuk op het gebied van terrorismebestrijding bij elkaar En die zullen het gaan hebben over de nieuwe aanpak van terrorismebestrijding... na de dramatische gebeurtenissen in Noorwegen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland, na de reclame en het nieuws van 10 uur... gelezen door Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op Radio 1 voor zover u kunt. Vrijdagmiddag Vandaag om 2 uur vanuit de kroon in Amsterdam... Agnes van Ardenne, CDA-prominent over honger in de wereld... over religie en politiek... De sportweek van Frits om de kolom van Justus van Oel... het journalistenpanel met Margriet van der Linden... veel satire en live-muziek van Danny Vera. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdag, vierdag, live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe begin je nou over condooms?